Straatman met het NOS-journaal. De plotselinge ontruiming van het Amsterdamse zalencentrum RAI gisteravond... had te maken met een bommelding. Dat zegt de Afghaanse zanger Sharafat Parwani die daar een concert zou geven. Op het allerlaatste moment besloten burgemeester en politie... dat de zaal moest worden ontruimd vanwege een serieuze dreiging voor de bezoekers. Er waren toen al zo'n duizend mensen. Over de aard van de dreiging wil de politie niet zeggen omdat er een onderzoek loopt.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 In de Tsjechische stad Most zijn bij een explosie in een restaurant zes doden gevallen. Volgens ooggetuigen viel een gaskachel om en ontstond een brand, waardoor gasfles ontplofte. De vlammen verspreidden zich daarna snel. Dertig mensen wisten op tijd te ontkomen. En in Rotterdam zijn afgelopen nacht zeker drie explosies geweest bij woningen: twee waren in het zuiden en eentje in het noorden van de stad. Er is alleen materiële schade en de politie ziet geen verband tussen de drie incidenten. Vorig jaar waren er tot half december in heel Nederland... ruim 1200 incidenten met explosieven. Ruim vijf keer zoveel als in 2021. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van zwaar illegaal vuurwerk... zoals cobra's. Het weer nog tot besluit. Vanochtend is het overwegend bewolkt. Er is ook wat kans op gladheid hier en daar. Vanmiddag komt de zon af en toe te voorschijn... en bij weinig wind stijgt het kwik dan naar 3 tot 6 graden. In Limburg wordt het niet warmer dan een graad of 1... Morgen op sommige plaatsen hardnekkig gemist. Elders is er geregeld zon bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 fortune falling all over town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 Dim Kesberg, een sopraan saxofonist die een tijd in de Dutch Swing heeft gespeeld. Een uh, alleskunner, zullen we maar zeggen. En die heeft zich op deze CD omringd uh, met Barry Oldhoff op het slagwerk. Noah Nicol op de bas. Peter Beetspiano, piano. Vincent Koning, ook een vertrouwde klant hier in Zandvoort, op de gitaar. En op de trompet en flugelhoorn een...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 Dat waren de jonge honden van eer de, de Young Dutch Jazz Cats. Met uh, haha, Michel Vaarkamp op de trompet. Luid en duidelijk. En groter kan dat contrast niet zijn... met het volgende stuk... waar we de ingetogen koos van de hout horen spelen. Begeleid op de cornet, trompet of Flugelhoorn.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 op de trompet, Kenny Clark op het slagwerk en de rest allemaal Fransmannen. En uh, sur l'autoroute Sequence, voiture. <middels> Thank <laughs> you.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 Oh,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 Zoom zoom zoom ba ba ba to